بسم الله الرحمن الرحيم. vandaag gaan we het hebben over we gaan verder De paragraaf van vandaag is vegen over Jabira. Jabira betekent in Arabisch verband. Wat je hebt uh, als je een wond hebt. Uh, voordat ik daarmee begin, uh, ga ik eerst een verhaal vertellen. Dat uh, Seeg Saeed al heeft verteld. Hij zei, uh, er was zo'n uh, zo fabriek in Marokko. Grote bedrijf, zeker Frans bedrijf of zo, waar ze gewoon ze mochten jumma'a bidden. Zo groot, ze hadden moskee, ze konden jumma'a bidden. En er was geen imam, maar er was wel een, een persoon die was de meest religieuze die eruit zag. Iemand met een baard of zo. Dus uh, die ging iedere keer jumma'a leiden dan ging uh, gewoon een bandje, dus een lezing of een waar luisteren thuis en dan ging je dat notities daarvan maken en dan ging je dat nagerstellen tijdens de Godwa. Dus zo'n persoon die, die krijgt uh, een soort religieuze positie, mensen gaan naar hem opkijken kijken, vooral als ze vragen hebben met betrekking tot islam. en uh, deze zei Sayyid Kemmer, hij geeft Shah uh, op Moatta, op Marokkaanse uh, Seriza. Maar hij geeft ook les op internet uh, in een moskee, wat wordt opgenomen in, uh, in een moskee in Rabat, hoe wat. Dus hij vertelt: die, die, een persoon die had hem gevraagd over, hij had een verband om zijn hand. Hij had die imam gevraagd. En hoe deze zeg het weet komt omdat hij, hij eerst die imam gevraagd dan daarna heeft hij hem gevraagd. En toen zei hij tegen hem, van, die persoon heeft me zo'n antwoord gegeven. Maar toen hij, die man, hij vroeg die imam, hij zei tegen hem, ik heb een verband. Kan ik hodo doen? Moet ik tegen hem doen? Wat moet ik eigenlijk doen? Die imam, hij keek zo naar hem, hij ik naar die verband om zijn Hij dacht zo, naar hodo, tegen hij mom, hoe doet doe tegen hem, Klaar, doe tegen je Voordat hij dat deed, ging hij naar, of hij heeft het gedaan en de dag daarna had hij zich kemali gevraagd en toen zei hij hij äh, heeft hem de verhaal verteld en wat voor antwoord hij kreeg hij zei tegen hem deze man hij geeft waar en, en hij heeft jullie in gebed. hij zei ja ja dus uh, zich heeft er alles aan gedaan zodat die man niet meer mocht mocht geven hij mocht geen goudba geven klaar hij mocht niet meer. Want deze persoon, deze imam, hij, wist, hij wist niet eens van het bestaan van het oordeel dat vegen over een verband. Wist hij niet. Want hier bijna geen hadith of Koran wat duidelijk daarover is. En alhamdulillah deze persoon is niet meer een, hij geeft geen en hij, geeft, uh, hij, is, hij, hij heeft niks meer. Hij heeft geen invloed meer. Dus, en deze zich, hij zegt, ik zie het als een van mijn hasanat die ik heb verdiend. Dat ik hem daar uit heb, uit heb gekregen. Want iemand die onwetend is, en onwetend dus, of hij doet. Of hij is moesteed of hij is moqallid. Maar hij is, hij, is, hij is en geen moesteed en hij is en geen moqallid. Hij had het gewoon eigen isthiet. Terwijl hij geen moesteed is. Dus dat is de, de drama die je vandaag de dag meemaakt met mensen die, die zeggen van nee, uh, ik hoef geen mezheb te volgen of ik, uh, ik hoef geen uh, uh, geleden van vroeger te volgen. Ik doe gewoon eigen, uh, hij zegt niet dat ik doe eigen stijf, maar hij zegt gewoon van uh, ik kan zelf uh, Koran lezen en Bukhari misschien, waarom moet ik iemand, uh, ik wil bewijs zien. Maar dan krijg je de probleem in zaken waarin geen duidelijke bewijzen zijn. Wat ga je dan doen? En deze imam, hij wist niet eens van de bestaan dat je dat kon doen. Dus hij is gewoon, als je doet, je moom of dood, kies maar zelf uit. Bezet, je kan zelf kiezen wat je wil. Heel mooi. Dat was alleen een, een, een verhaal die ik ga vertellen daarover, want het heeft te maken met de lesstof van vandaag. Uh, imam Sedili, hij, hij zegt, ik heb het hier in het Nederlands voor jullie geschreven. En ik heb, ik heb er ook een bepaalde notities erop geschreven wat nu niet te zien zijn. Maar als je het met pdf opent, dan, zie, dan kun je het zien. En uh, die document stuur ik jullie na de les, inshaAllah. Imam Sezi, hij zegt... اذا كان في اعضاء الوضوء او غيرها جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه او فوات من ساعتين او زياده مرض او تاخر برين او حدوث مرض فإنه يمسح عليه فان لم يستطع المسح عليه على الجبيره دوس اشين فونت هابت يا ان اوبن فونت اا of je moet hodo doen of je moet russel doen. Als je hodo doet, het is die wond is op de ledematen van hodo. Want als je een wond hebt op je, op je nek of op je schouder of op je knie. Heeft niks mee te maken. Want als je hodo doet, dan hoef je niet je knie voorop te vatten. Dus met wordoor, als je een wond hebt op een van je ledematen van hodo. En... Als het tot russel komt, dan is je hele lichaam natuurlijk. En waarom is het zo speciaal? Want in onze methode is als je Russel doet, of hodo, het delk is een voorwaarde, is een pilaar. Pilaar uh, van hodo, een pilaar van gussel. Dus dat je met je de water, breng je eerst op je lichaam die je was en dan moet je ermee vegen met je handen. En als je een wond hebt, uh, soms kan dat niet. En een van die redenen kan zijn, dat je daardoor zieker wordt. Of dat je daardoor uh, uh, ziek wordt. Dus je bent niet ziek, maar als je in aanraking komt met die wond of water, dat je nog zieker wordt. Of je gaat dood. Dat is die hadith, dat verhaal dat er een groep sahaba die waren, Profeet heeft gestuurd. Om een... Uh, een gebied aan te vallen. En toen. een van hun kreeg. Een uh, natte droom. En toen. Moest hij russel doen. Maar hij was gewond aan zijn hoofd. En hij zei tegen andere. Sahaba. Hij zei tegen hun. Is een excuus voor mij. Dat ik geen russel hoef te doen. En deze sahaba. Ze waren geen geleerden. Want onder de sahaba. Had je geleerden en niet geleerden. Je had moefties en niet moefties. Dus, die Sahaben zeiden tegen hem: Nee, je hebt geen excuus. Je moet gewoon uh, douchen. Dus hij is gaan douchen. En dan is hij doodgaan. En toen kwamen ze bij de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en zeiden ze tegen hem: Dit is gebeurd, dat is gebeurd. Hij zei tegen hem: het kwaad? En hij zei tegen hen: Ze hebben hem doodgemaakt, mocht Allah hun dood maken. Mocht Allah hun dood maken, is niet letterlijk. Arabieren gebruikten dat als berisping. Uh, als zij niet wisten, konden zij dan niet vragen. Dus vraag aan iemand die het weet of zeg ik weet het niet. En in een, een uh, rewire staat er, dat, uh, dat, maar die rewire die, die haal ik straks aan als bewijs hiervoor. Dus hij is doodgegaan daardoor, omdat uh, water in zijn vond is gaan is hij doodgegaan. Dus die gevaar is er, dat jij dood kan gaan, of dat jij, doe uit, of dat jij zieker wordt, of dat je ziek wordt. En zieker of ziek, heel erg. Dus dat, uh, dat je een nut kwijtraakt, dus dat je uh, bepaalde dingen die je kan doen met je lichaam, of zien, of kijken, of horen, dat, dat, dat, dat je dat kwijtraakt. In zo'n situatie is het vegen. In plaats van wassen. Het dus vegen wordt dan verplicht op jou. Zoals imam. Uh, de Meliki hebben gezegd. Zoals imam Zurqani. Op zijn shah. Op Khalil. En imam al, al Azhari. Hij, hij heeft ook commentaar op de uh, Iziya. Maar hij heeft ook commentaar op Mochtas al Khalil. En daarin heeft hij gezegd. Het is verplicht. Maar als je uh, dus ziek wordt. Uh, licht is, niet zo zwaar, dan, dan is het mijn doel om te vegen. Mijn doel, aangeladen. Dus dit is wat Imam al zegt. Oké, okay, hoe vaak moet je vegen? Bijvoorbeeld je gezicht wassen doe je drie keer, je armen wassen doe je drie keer. Maar stel je voor je hebt een open wond op je gezicht of op je armen. Dat je niet kan wassen. Ja? Wat is het oordeel dan? Uh, moet je dan drie keer vegen? In de madhab staat het, de ulama hebben gezegd, je moet één keer vegen. Want uh, ze doen qiyas en dat is de bewijs, het hoofdbewijs voor, voor vegen... ...over uh, Jabira verband, is Qiyas op vegen over Gofveen. Want je mag vegen over Gofveen als, als, als je het koud hebt, of als je het te warm hebt... ...of als je bang bent dat je gebeten wordt door een schorpioen bijvoorbeeld. Dan mag je vegen over je, over de Gofveen. En, da, en daarvoor zijn Ahadith. Maar uh, vegen over Jabira... De ulema, Malika voornamelijk, hebben Qiyas daar ook gedaan vanuit vegen over gofijn. En vegen over gofijn doe je één keer. Je gaat niet drie keer je gofijn vegen. Eén keer. Daarom, als jij dus een verband hebt, je hebt een woord je doet het verband omheen. Of, je kan eroverheen vegen. Je kan het niet wassen, maar je kan wel vegen. Want het is het verschil tussen uh, wassen en vegen. Het verschil is dat met wassen doe je water op de ledenmaat. Dus bijvoorbeeld, dan moet je water gooien op die wond en dan eroverheen wrijven. Maar vegen is dat je hand nat maakt en dan eroverheen zicht, zonder die wond eerst nat te maken. Is dat duidelijk voor jullie? En dan zegt hij, als je niet kan vegen over je wond gelijk, je kan niet gelijk vegen. Dus je moet er medicijn op doen. En die medicijn die kan niet blijven zitten alleen als je bijvoorbeeld watten erop zet. Of verband. Of een pleister. Dan kun je vegen over die uh, medicijn of verband of watten. En dat is eigenlijk jabira. In het Arabisch. Jabira. En als je ook niet En soms kun je niet gelijk bijvoorbeeld vegen. Verband moet je bijvoorbeeld meerdere malen eromheen draaien. Je kan niet maar één keer. En dat maakt niet uit. Dus stel je voor je moet er vijf keer eroverheen draaien. Dan is dat ook geldig. Of bijvoorbeeld je moet er een stok, als je, je moet een stok eroverheen doen. Of erop. leesbaar. Bijvoorbeeld, uh, gebroken hand. En je moet bijvoorbeeld in deze tijd gips vroeger deze de hout. En dan gingen ze eroverheen. Met verband. En je kan het niet eruit halen. Dus je moet eroverheen vliegen. Of bijvoorbeeld je, hebt een, uh, bijvoorbeeld, je hebt een wond en je moet pleister erop doen. Maar dan bedek je niet alleen de wond, maar ook gewoon uh, gezonde... Uh, bijvoorbeeld, uh, op je gezicht heb je een snee, een diep sneeuw. Je kan hem niet nat maken. En je doet pleister erop. Maar die pleister, die zit niet alleen op de wond... Die zit ook een stuk op gewoon op jouw gezicht wat niet verwond is. En die pleister kan alleen op die manier erop gezet worden. Anders gaat hij niet plakken. Want die extraatje. Dat is om te plakken. Dat die blijft staan. Zo ook met verband bijvoorbeeld. Dan wordt dat vergeven allemaal. Dus daarover kun je gewoon vegen. Wat moet ik precies herhalen? Um <clears throat> Okay. Maar stel je voor bijvoorbeeld, je hebt, een, uh, je hebt een wond, je kan daarover niet vegen. Je hebt een pleister erop, of wat uh, met, met pleister erop. En die kun je niet eraf halen iedere keer. Maar op die pleit heb je nog een verband. Doen ze extra erop. Maar die verband die kun je wel eruit halen. Als je die eruit haalt gebeurt er niks. Dan moet je eerst. Als je gaat vegen moet je eerst die verband eruit halen. En dan vegen over die pleister. En dan weer die verband terugzetten. Als dat geen schade brengt. Als je het eraf haalt. Bijvoorbeeld die verband. Of dat de ziekte langer blijft. Of dat de wond niet sneller geneest. Als het helemaal geen invloed heeft op de genezing en het is makkelijk om het eruit te halen, dan moet je dat doen. Maar als het moet blijven, bijvoorbeeld geest, je kan hem niet weghalen en dan weer terugzetten en dan weer halen en dan weer terugzetten. Dat gaat niet. Dus dan wordt dat vergeven. en dan kun je gewoon eroverheen vegen. En eh, op zich. Het heeft geen voorwaarde wat, wat uh, die uh, verbrand is. Ook al is het onrein. Bijvoorbeeld, je bent verbrand. En ze plaatsen varkenshuid erop. Dat doen ze. Omdat ze zeggen, varkenshuid die past het beste bij mensen. Ofzo. Ik weet niet. In ieder geval. Als zij. Dus ze plaatsen varkenshuid op jouw lichaam. Ja, Het is verbrand en... Jouw huid is weg, is gesmolten. Je ziet alleen nog vlees. En ze zetten varkenshuid. En op die varkenshuid mag je gewoon vegen en kun je gewoon bidden, ook al is het onrein. Waarom? Want het is nu Darora. Bewijs daarvoor is, is Darora. Er is geen last of zwaarte in de islam. Dat is een fundamentele principe. Bij de falka, alle vier medeën. Ze zeggen bij de to weeg je mag door. Dus de falkenshuid is onrecht, maar dat is de beste oplossing om jouw huid te beschermen. Dan kun je dat gewoon doen en je kan er ook gewoon overheen vegen. Of bijvoorbeeld, je hebt een wond, ja, op je hoofd, en je, je moet een muts dragen, of een imame, uh, een tulband, ja, en als je, die tulband kun je niet eruit halen, ja, dan mag je eroverheen er overheen vegen, maar soms, bijvoorbeeld, dan blijft er nog een stuk haar, als je een turban op hebt. Als uh, verband. Hè? Niet zomaar. Gewoon als verband. Om de verband of de medicijn te beschermen. Zodat de genezing goed gaat. Maar meestal bij een turban Heb je nog jouw haar wat uitstikt. Bij mannen dan. Die... Dan moet je vegen over jouw haar. En over de turban. Dus je kan niet zeggen ik veeg alleen over de turban, alleen over een stukje haar. Nee dan moet je alles vegen. Oké, okay, uh, deze voorwaarden, ik weet niet of het duidelijk voor jullie is. Voor mij was het uh, op eerste gezicht niet duidelijk. Daarom, dit soort boeken, Mochtasarad, zijn alleen bedoeld als jij, de, als jij het hebt bestudeerd met een uitleg erbij. En, en die Mochtasar, dus die uh, samenvatting, die, die blijf je lezen alleen om te onthouden. Want je weet de uitleg daarvan, die heb je al behandeld. Hij zegt hier wat staat er te het in het koele en je kunt zullen zijn gezegd Hij Dus de meeste, het voorwaarde om te kunnen vegen, is dat de meeste van je lichaam niet verwond is Dus dat verschilt per uh, Gaat het over roodoo of gosel Als het om roodoo gaat Ik zie wel inshaallah uh, Als het om roodoo gaat dan wat er bedoeld met het meeste van je lichaam. Dus de ledematen die je moet wassen in hodo. En zoenen. Dus niet je hele lichaam. Dus uh, dat, de, de hele, dat jouw hele lichaam gewond moet zijn. Nee. Ze bedoelen daarmee. In hodo. Je moet hodo doen. Is dan, en dan moet je de ledematen van hodo bij elkaar tellen. Als die gewond zijn. Is de meeste daarvan. Verwond of niet. En de meeste is. De helft daarvan een hoger. En, uh, en wat niet het meeste is, is minder dan de helft. Dus de helft daarvan wordt gerekend als het meest van je lichaam. En bij Russen, als jij Russen moet doen, dan wordt er wel naar gekeken naar jouw hele lichaam. Is het meeste van jouw lichaam, want in Russen moet je, je hele lichaam was. Is je hele lichaam gewond of niet? Dus ook de helft, de helft, als de helft van jouw lichaam gewond is, dan is, wordt het gerekend als de meeste. Dus hij zegt nu, uh, het is een voorwaarde dat je kan vegen, dat de meeste van jouw lichaam, dus de helft of meer, niet verwond is. En in uh, Wodo heb ik het net uitgelegd. Ledenmaat van Odo, Dus dat de helft daarvan of de meeste niet verwond is. Of. Uh, je bent verwond. Maar je loopt geen schade als je de niet verwonde delen vast. Dan kun je vegen. Dus je kan vegen. Over de wond. Als. De helft van jouw lichaam. In Russel. Of de helft van jouw ledematen van Oudo, In Oudo. Niet verwond is. Of. Het is. Je bent verwond. Maar als jij. De niet verwonde gedeelte vast, Dan leidt dat niet tot. Verergering van jouw ziekte. Of je wordt er niet ziek daardoor. Dan kun je vegen. Maar, als je de, dus de niet verwonde gedeelte van je lichaam of ledemaat van je hudo, als je die zou wassen, dat je daar dan zieker wordt, ja, of de niet verwonde uh, gedeelte van jouw lichaam is heel weinig, dus iets minder dan de helft. Dan mag je niet uh, wassen, dus dan mag je wat niet verwond is, dat mag je niet wassen. En wat verwond is, mag je niet vegen, maar moet je je mond doen. En dan is het verplicht op jou je mond te doen. Duidelijk of niet? Ik denk niet dat het duidelijk is. Hij is echt, heel er zijn hier vier meningen die de meiden, dus dat je begrijpt waarom het zo Onduidelijk is. Er zijn vier meningen. Alle vier meningen zijn uh, bekend. En uh, muslima snap jij het? Oké okay, dan, ik heb een ander boek, die van uh, Ibn Tahir. Misschien dat het voor jullie dan duidelijker is. Ik weet niet of het daar ook duidelijk is, maar ik, want ik, mijn plan was om het in de les duidelijk te maken. Ibn Tahir, hij zegt, en Ibn Tahir, hij heeft het niet van zichzelf, hij heeft het gewoon van, van uh, darderen. Met de Haïssia van Datsuki. Dat deel is de grote melk geleden. Van de latere geleden. Hij heeft een uitleg op Mochtasar van Galil. En Datsuki. Is ook een latere melk geleden. Een van de laatste. Uit Egypte. Beide uit Egypte. Die heeft een Haïssia. Weer uitleg op de uitleg. En Ibn Tayyid heeft het beknopt. Een boek van gemaakt. Samenvatting met bewijs. Hij zegt. Hij zegt: Het is toegestaan om te vegen, over de wond. Als, dus als je, als je de niet verwonde gedeelte, dus de niet verwonde gedeelte van jouw lichaam, als je die wast, dan is het niet schadelijk voor je. Dus, zeg voor maar je hebt een wond. En als je, je gaat grocen doen of je doet woedoe, ja? En als je dus de niet verwonde gedeelte, als je, die, eh, als je die zou wassen, dan zou je niet ziek worden. Of jouw ziekte, als je al ziek was, zou niet verergeren of langer gaan duren. Dan mag je erover vegen. Is het duidelijk? Is het ieder stuk apart? Als er geen sprake hiervan is, dan moet je Theemon doen. En hij zegt, of nou de niet verwonde gedeelte meer is of minder. Dus hierover zijn vier meningen, je kan kiezen welke je wil. In de mes hebben ze hier vier oplossingen daarvoor. Ik heb jullie één, maar die is een beetje ingewikkeld volgens mij. Van uh, Abel Azari. Deze is van Dasuki. Het is heel duidelijk. Hij zegt. Het is toegestaan om te vegen. Over een wond. Als. Het niet verwonde gedeelte van je lichaam. Als je die zou wassen. Dat je daardoor geen schade oploopt. Door ziek te worden. Of als je al ziek was. Dat het erger wordt of dat de genezing daarvan euh, uitstelt of uit euh, ja dat dus later dus je zou sneller genezen maar omdat je de niet verwonde gedeelte was euh, gaat het langer duren voordat je geneest. Als er niet sprake van zo'n situatie is, dan moet je TMO doen. Of nou. De niet verwonde gedeelte meer is. Of minder. Dus wanneer mag je het tm om doen. Omdat hij het zegt. En dan drie keer vegen. En de wond vermijden toch. Ja, dus als je, je mag vegen over een wond. Ja, je mag vegen over een wond. Dan veeg je één keer over die wond. Of over die jabira. Veg je één keer. En dan als je bijvoorbeeld de rest ga je wassen. Als je dat wast en je loopt geen schade op. Dan mag je vegen over een wond. Maar als je daardoor schade oploopt. Voorbeelden die ik net heb opgenoemd. Dan mag je niet vegen, mag je ook niet wassen, maar moet je TMO doen. Dus wanneer mag TMO gedaan worden? Als je een wond hebt. Als je vreest. Dat je. Als je. Uh, dus de niet verwonde ledemaat. Je vreest als je de niet verwonde ledemaat was. Dat je daardoor ziek wordt. Of nou de niet verwonde ledemaat. De meerderheid is dus de meeste in je lichaam. Dus het meeste lichaam is verwond. Of niet. Maakt niet uit. Dus zodra je vreest. Dat je schade oploopt als je de niet verwonde ledemaat vast. Maar dus. Uh, als, je, als, je, als je wel vreest. Dus ik, ik ben bang als ik nu niet verwoond de gedeelte van mijn lichaam was, dan ga ik zieker worden. Of ga ik ziek worden, of mijn genezing gaat langer duren, dan moet ik TMO doen. Of het tweede voorbeeld, dus wanneer je TM of wanneer je TMO moet doen, is je hele lichaam is verwoord, behalve één voet. behalve één hand niet ligt. Ja? Dan, bijvoorbeeld lachter, je bent helemaal verbrand. En alleen een gedeelte van je lichaam. Klein beetje. Is niet, is niet, niet verbarren. Dan moet je het helemaal doen. En als je zou wassen. En als je zou wassen. Zou het niet schadelijk zijn. Want dit. Waarom is hier meningsverschil over? Omdat er niet duidelijke. ...ahadith daarover zijn. Er is geen Koran of ahadith hier duidelijk daarover. En deze vrees dus... ...wanneer telt vrees? Je hebt vrees van... ...gewoon angst. Vrees is pas geldig. Zoals... Uh, die, ...dat jullie lezen in de aantekening. Uit ervaring... ...dus jij weet uit ervaring... Als ik die, ...dus wanneer mag je vegen over een wond? Als jij weet uit ervaring... Als ik veeg, of een arts, niet per se arts dat hij diploma moet hebben, maar iemand, uh, hij heeft gewoon ervaring, hij weet als je zo'n wond, ja, hij heeft ervaring met geneeskunde. Als je zo'n wond nat maakt, dan ga je ziek worden, of uh, als je al ziek bent, ga je, gaat, ga je nog zieker worden, of die genezing van die wond gaat langer duren dan als je hem niet nat maakt ja Dan, als iemand je dat vertelt of je zelf ervaring dan mag je vegen. Als je dat niet hebt, dan moet je eerst op zoek gaan om iemand te vinden, een arts die jou die advies geeft. Anders mag je niet eroverheen vegen, moet je wat Is deze stuk duidelijk? Oké, okay, nu komen we naar Isaac. Hij zegt, als men veegt over de verband, en dan verwijdert hij de, uh, de verband om medicijnen op zijn wond te doen, of voor een andere reden, of het is uit zichzelf gevallen, eraf gevallen. Dan wordt het oordeel van het vegen verbroken. Dus, alsof hij zijn door heeft verbroken. Ja? Maar hij heeft de door niet verbroken. Maar, het is, het is net uh, vegen over die sok. Leer sok. Als je die uitdoet, doet, dan moet je heel snel in je voeten wassen. Anders is je door verbroken. Maar daar is ook een uitgebreide uitleg daarover. Of het is uit zichzelf gevallen, dan wordt het oordeel van het vegen verbroken. En als hij het teruglegt, dan moet hij er nog één keer over vegen. Dus stel je voor, er zijn twee, eh, twee gevallen hierin. Je bent in het gebed of buiten het gebed. Als je in het gebed bent... Dus je hebt een verband op je arm. Ja? Maar arm van woord. Niet bijvoorbeeld... Uh, je hebt hodo gedaan je, je was in een, in een kleine staat van Haddad. je hebt hodo gedaan maar je hebt een verband op je schouder maar die schouder heeft niks te maken met hodo, met ledemaat van hodo en je zit te bidden en die verband valt dan is er niks aan de hand. maar stel je voor je hebt die verband op je arm en je hebt, uh, je hebt het aangedaan Terwijl je geen wodo had. Dan mag je eroverheen vegen. In tegenstelling tot een gof 2. Je mag pas erover vegen. Als je ze aan hebt gedaan. Terwijl je. Uh, in staat van. Uh, wodo of russel bent. rust. Maar verband niet. Dus stel je voor je hebt geen wodo. En je doet verband om. En je doet wodo. En je veegt over. Uh, je hebt verband op je arm. Een stuk op je arm. En je doet wodo. En je En je veegt eroverheen. En hij gaat bidden. En het valt. Zodat het eraf valt. Of jij haalt het zelf eruit. Dan is je gebed ongeldig. Je gebed is gelijk ongeldig. Gelijk verbroken. En stel je voor. Je bent in Jumu'ah. En die zijn maar twaalf. Twaalf. Zonder die imam. Dus met de imam dertien. Want dat is de minimum. Dat Jumu'ah geldig is. En zijn Jumu'ah aan het bidden. Ja. En... Iemand, hij heeft die verband op zijn arm of op zijn gezicht of op zijn hoofd. En het valt eraf tijdens Jumaag ah bed. En hij is één van de 12, verder is niemand. Dan is Jumaag ah van iedereen ongeldig. Behalve als zij op... Ah is dan ongeldig. Waarom? Want... Uh, zijn gebed is ongeldig. Hij is een van de twaalf. En Juma, hij kan niet geldig zijn, alleen, alleen maar die twaalf erbij. Maar stel je voor, hij, er zijn dertig mensen. Plus de imam, dertig. Dan verbreekt alleen zijn gebed. Maar als hij imam is, dan verbreekt het gebed van iedereen. Maar buiten, buiten, buiten het gebed is een ander oordeel. Als de verband eraf valt en hij is niet in een gebed, dan moet hij het snel weer erop doen. En het weer opvegen. Dus het valt eraf, je legt het snel erop en je veegt erop. En als hij vergeet, ja het is eraf gevallen, je hebt niks door. Dan krijg je het oordeel als, je doet door, maar je veegt om je armen te wat, Dan kun je alsnog je armen vast. Maar stel je voor, je hebt bewust, je doet wodo, maar bewust heb je je armen niet gewassen. Dan, dan krijg je het oordeel, als het de tijd, dus de, de tijd tussen dat je, dat je het niet hebt gewassen, dat je klaar bent met wodo, en dat je het weer gaat wassen, als dat zo lang is dat jouw ledematen van wodo droog zijn geworden, en je bent niet in het te warmer land of in het te koude land, dus gemiddeld, dan, dus als, als jij, uh, jij veegt niet, bewust ga je niet vegen erover. het is eraf gevallen, en bewust je veegt er niet over, en daarna, je laat het bewust zo. Zo lange tijd dat, als je hodo zou hebben gedaan, dat je ledematen droog zijn geworden, dan moet je opnieuw hodo doen. Maar als je binnen die tijd doet, je veegt erover, je legt het terug, je veegt erover, dan is je geduld, of je hodo is dan nog steeds geldig. Dus het is hetzelfde als je hodo. Je vergeet een was, niet zo'n farm. Dan, zodra je je herinnert, en je was het gelijk. Dan is het nog handig. Je hoeft niet helemaal opnieuw te doen. Maar wel intentie. Je moet wel intentie doen. Maar als je bewust niet was, want dit hebben we al gehad in Oudel. Als je bewust niet was en je, je hebt het niet gewassen totdat de tijd voorbij is. Sommigen zeggen dat je leedematen droog worden. Sommigen zeggen de tijd dat je 33 keer. Subhanallah zegt 33 keer, alhamdulillah, 33 keer, Allah wat en la ilaha la la la la la wa la la la la la la la la la la is la la la la het la la dan, dan is het, uh, het Als het korter, dan la la la la la la la la la la la la la la la bij uh, verband, dan is het geldig. En hij ziet het. Ik begrijp de vraag niet. En hij ziet het. Als je in staat bent van groot. Die vraag begrijp ik niet. Russen moet doen, je verwond je net ervoor en dan doe je die verband op je rug, ja. dan, dan kun je gewoon, dan hoef je het niet te wassen. Als je wond, dus zoals we net zeiden, het is, uh, je hebt gedaan, voordat je Russen doet heb je verwond en die wond, je, je kan het niet wassen, je moet eroverheen vegen. En dan ga je rustig doen en dan veeg je gewoon eroverheen. Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, pleister erop gedaan. En je veegt eroverheen. Je wast je hele lichaam en net die voorwaarden van net en dan veeg je eroverheen. En nadat je eroverheen hebt geveegd, valt het eraf. Ja, dan leg je hem terug en veeg je. Ja dan, als je bidt en hij valt eraf, is je gebed ongeldig. Maar dan hoef je niet russel nu te doen, dan doe je gewoon rodo, want het gaat voor rodo. Maar russel, je moet wel verplicht russel doen, hè? want in merk je uh, met Als je bijvoorbeeld, het is vrijdag, en je hebt geen rodo en je doet russel met de intentie van russel voor vrijdag, dan mag je niet mee bidden. Je moet rodo doen. Ook voor de heet, dus sunna russet. Is duidelijk. Oké. Okay. En dan heb je een ander geval. Ja, die verband is nog op je wond. Of je hebt gevecht over je wond. Je hebt helemaal geen verband. Dus er kan niks eraf vallen. En je wond is weer genezen. En je bent in staat van woordel. Dan moet je gelijk. Zodra je weet dat die wond genezen is. Dan moet je die wond wassen. Als het bijvoorbeeld in een plek is. Die gewassen moet worden. Maar als het daar bijvoorbeeld op je hoofd is, dan moet je eroverheen vegen, gelijk, en dit is hetzelfde als uh, als het te laf valt. Is dat duidelijk? Dus dat de wond genezen is. Je, zodra je het weet moet je eroverheen vegen, Moet hij eroverheen veegen? vegen. Maar als het de ledemaat is die gewassen moet worden, moet je het wassen. Als het ledemaat daar op je hoofd, dan moet je het vegen. Is hetzelfde als, als het de afval. Is dat duidelijk? Oké, als we nu kijken naar de bewijzen van deze aanbieding met Al-Khufsein, met jabira De eerste wat de Fouqaan noemt is Kias op wat ik eerder heb verteld. Maar er zijn andere ahadith, bijvoorbeeld Da'if. Die verhaal die ik net heb verteld van die mensen, die gingen die herdoen doen en toen kwam, eentje was gewond geraakt, had hij hen gevraagd van, uh, kan ik, uh, is een excuus zijn? Nee, er is geen excuus, is hij dood Die hadith, die is uh, overgeleverd door Ibn Abbas. En hij is in, uh, in het boek van Ibn Majah. Maar diezelfde hadith met een extra zit in Abu Dawood. student van Abu Dawood. Daarin staat. Het is genoeg voor hem dat hij Teyemmum doet. Het was genoeg voor hem geweest dat hij Teyemmum deed. En dat hij een verband zou doen op zijn wond. En daarna daarover zou vegen. En dat hij de rest van zijn lichaam zou wat. Deze hadith is overgeleverd door uh, Imam Abu Dawood en Sunan van Dara Qutney. Maar er zijn. Deze hadith is overgeleverd door meerdere ruwad. Alleen deze extra is overgeleverd door één persoon, namelijk Zubair ibn Khoriq. Zubair ibn Khoriq. هذا زوبيل بن خريق رحمه الله هذا هو ضعيف هذا هو ضعيف يا يوجد حديث في فوق المحدثين في فوق المحدثين شيء ضعيف ما قال به الفقهاء السبعة و العلماء كيف فقهاء في المدينة هذا هذا حديث اكبركتيشي و بالمثال اكبركتيشي uh, ze hebben fundamenten fundament eruit gehaald met hun eigen isthihet, met andere wel sterke bewijzen. En hebben ze het gepraktiseerd als bewijs. Dan zien wij dat het hadith da'if, als hij geaccepteerd wordt door de mushta en ze praktiseren, uh, praktiseren het, ook al is hij da'if, dan wordt hij bewijs. En dat is een uh, fundament, een regel bij de foqaha. En ook bij de foqaha onder de muhaddisi. Dus die idee van hadith da'if is geen bewijs. Is niet uh, zo motlak. Is niet zo absoluut. Ja, er zijn uitzonderingen. Ook als sommige mensen vinden het niet leuk om te horen. Uh, zoals de hadith van uh, als water, als de kleur of de geur, de smaak verandert. Dan is hij niet meer tahoor. Dat is een hadith da'if. Allah ulama zei die Daif. Maar alle ulema hebben geprakticeerd gepraktiseerd. Waarom? Want de, de betekenis van de hadith is correct. Komt overeen met sharia. Dus hebben zij dat als bewijs gebruikt. Ook al is het laïf. En uh, deze hadith, andere hadith. Van de mughira bin Dat de profeet Wat hij heeft gedaan en heeft geveegd over zijn nasia. Nasia is die je voorhoofd Ja? Als je Je haar, als je kijkt naar je haar In ieder geval, bij een man kun je het makkelijker zien Die een soort vee Fijita. Die vee Ja? Die voorhoofd van dat is nasia profeet, hij veegde over die en over zijn tulband. Deze hadith is, uh, is een moslim. Imam Ahmed heeft deze hadith gebruikt als bewijs dat je mag vegen. Zoals je mag vegen over je leren sokken, mag je ook vegen over je, over je tulband. En vooral over haar ghimar. En Ibn Hazm zei, als je muts hebt, mag je ook eroverheen vegen. Je hoeft niet je haar een uh, muts uit te doen. Maar de melikiën hebben deze hadith alleen gebruikt in vegen. Ze zeiden nee. Dit gaat, deze, deze hadith, ze zijn gaat in tegen de fundamenten van de Sharia. Ja? Dus dan moeten we het doen of ta'wee. Wat hebben ze gezegd? Ze zeiden, dit valt onder vegen over verband. Dus. Profeet had zeker een wond En daarom heeft hij daaroverheen overheen geveegd. Je zou denken. Ja maar dat is. Uh, je moet uh, je houden aan de Zahir. Maar ze hebben een punt. Waarom? Want ze zeiden. En. Ze, en imam zei, Ik gebruikte deze hadith. Dat. Je hoeft niet je hele haar. Je hele hoofd te veeg. Ja. Alleen klein beetje is genoeg. En Ahnef zeggen. Alleen Dat is een derde. 1 derde. Uh, nee. Eh. Uh, ja, 1 derde. In ieder geval, een stuk van je hoofd. Ik ben vergeet 1 vierde 1 derde. Maar een stuk van je haar, je hoofd, je bovenhoofd, boven je oren, moet je vegen. Je hoeft niet je hele haar. Alleen Melikia zeggen, van de vier scholen, je moet je hele haar en hoofd en de bot boven je oren, moet je vegen. Je moet. ben Mim heeft gebruikt dat niet je hele hoofd, want de profeet heeft hier alleen gevecht over zijn nasia en Ahmed gebruikt het, het, het toegestaan is om te vegen over de turban. Maar die keer zeiden, dit is geen bewijs voor beide scholen. Ja, want dit is in, vroeger, ze, ze kwamen ook op voor hun wetschool, begrijp je? Het is niet van, uh, we gaan elkaar weer leggen, maar uh, gewoon het debat. Ja, en te laten zien en de fundamenten van de hebben te laten zien. Zeiden deze hadith is geen bewijs voor beide scholen. Voor Shafi'i en voor Ahmed niet. Want, als alleen nasia dus als je alleen over één gedeelte van je hoofd mocht vegen. Dan had de profeet alleen over zijn nasia gezegd. En dan hoefde hij niet te vegen over zijn turban Want het is genoeg. En als alleen het vegen over die turban genoeg was. Dan hoefde de profeet... Niet over zijn natie te vegen, dan kon hij alleen over zijn torban vegen, dus om die reden zei ze: Dit was uh, alleen het een wond of het reden dat hij niet over zijn hoofd kon vegen, uh, dus hij kon zijn torban niet uitdoen en daarom heeft hij over zijn natie geveegd, dus de voorhoofd en de Eh. Uh, dit zijn de tweede vijf, maar de sterkste vijf uh, is, uh, uh, is Qiyas, is als er vragen zijn of uh, opmerkingen, dan uh, kunnen die gesteld worden.